Het NOS-journaal. Die Thomasen. Goedemiddag. Drie mannen opgepakt voor flitspaalbom. Minister Leers vol vertrouwen naar CDA-congres. En Chinezen nemen saap over. Het weer in het westen en noordwesten bewolkt. Soms wat motregen. In de rest van het land kans op zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen veel sluierbewolking, maar af en toe breekt dan ook de zon door. Het blijft dan droog bij zo'n 16 graden. Zondag bewolkt en lokaal wat regen. Na het weekend meer kans op neerslag. In Voorschoten zijn drie mensen opgepakt voor de explosie... van afgelopen zondag bij een flitspaal waarbij drie mensen gewond raakten. Aantal huizen is doorzocht en in verband daarmee... zijn twintig woningen in de omgeving ontruimd... want er is mogelijk sprake van explosiegevaar. Theo Meus van de politie Hollands Midden. Meneer Meus, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat is de situatie nu? Nou, op dit moment zijn we nog steeds bezig met de zoekingen... door de Explosieve Opluimingsdienst. Die is nog steeds in de woningen bezig. En daar wachten we op tot die de woningen vrij kunnen gaan geven. Hebben ze iets gevonden in een van de woningen? Iets explosiefs? Dat, dat durf ik u niet te zeggen. Ze zijn in ieder geval uh, duidelijk al een heel tijdje aan het zoeken. Uh -huh. En uh, wij mogen die ring niet door uit veiligheidsoverwegingen. Dus uh, dat moeten we allemaal afwachten. Deze woningen, daar is van, van een drie verdachten. Hoe bent u, zei, u hen op het spoor gekomen? Nou, dat is een recherche-tactisch uh, onderzoek. Daar ga ik verder niet op in. Uh... Is dat vlakbij de flitspaal, waar die ontploft is zondag? Nou, dat is hemelsbreed, denk ik, een kilometer over drie. Hm. En uh, u kunt, kunt u iets vertellen? Er zijn in die woningen... Uh, daar wordt huiszoeking gedaan. Mogelijk zijn er explosieven, want er zijn allerlei woningen in de buurt ontruimd. Is er iets anders verdachts aangetroffen? Dat kan ik u nog niet zeggen, want nogmaals, de EOD is bezig. Die is gefixeerd natuurlijk op explosieven en die zijn daar nu mee bezig. En wat wij verder aan gaan treffen, dat gaat straks eerst, gaat de technische recherche binnen, naar binnen toe. Hmm. En als de technische recherche naar binnen is geweest en haar werk heeft gedaan, gaat de tactische recherche nog een keer zoeking doen om te kijken of ze ook dingen gerelateerd aan de flitspauw kunnen vinden. Oké, okay, meneer Meus van de politie Hollands Midden. bedankt voor zover. Lot van Mauro heeft het CDA deze dagen in de greep. Minister Leers vindt dat hij geen verblijfsvergunning kan krijgen... en de meerderheid van de CDA-fractie is het met hem eens. Ze willen hem hoogstens een studievergunning geven. Maar twee fractieleden en een deel van de leden vinden dat Mauro moet blijven. Morgen is dat bekende inmiddels CDA-congres. Wat daaruit komt is nog onduidelijk. Verslaggever Marcel Bril. Sinds vorig jaar weten we dat CDA-congressen stevig en emotioneel kunnen zijn. En morgen is er weer zo'n dag als minister Leers uit zal leggen... waarom hij vindt dat Tine Mauro niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. Minister Leers over de dag van morgen. Nou ja, luister, ik, ik zal nog eens uitleggen waarom ik vind uh, wat ik heb gedaan. En ik ben er echt van overtuigd dat ik uh, met kracht van argumenten over de emotie heen kan komen. Ik snap ook best dat er emotie is, dat er... Uh, zeg maar mensen uh, het hart in het hart geraakt zijn. Ik wil geen gelegenheidsoplossingen hebben. Als we oplossingen zoeken, moet je die structureel maken... en niet alleen voor één individueel persoon. Dan moet je niet gaan zeggen van nou, uh, ja, hier is een zielig iemand... en morgen komt weer de volgende zielige iemand. Dan moet je ook fatsoenlijke oplossingen bedenken. En uh, nogmaals, ik ben uh, als minister... Uh, zeg maar, Zeer betrokken bij deze zaak, maar ook natuurlijk als persoon. En ik zal ook mijn hart laten spreken. Maar ook aan de andere kant duidelijk maken dat we wel regels hebben in het land. En dat je aan regels ook gewoon moet houden. Kan het congres nog iets veranderen aan uw opvatting? En aan het beleid? Nou, ik ga natuurlijk goed luisteren. En uh, ik ga nu niet in op veranderen of wat dan ook. Ik ga gewoon goed luisteren. Ik sta altijd open voor, uh, voor mensen. En ik uh, ben altijd bereid om uh, zeg maar, de argumenten van mensen te, be te beluisteren. Maar voor de rest uh, moeten we gewoon maar even afwachten. En hier lijkt een voorzichtige opening van de minister. Hij gaat goed luisteren en zegt... ik sta altijd open voor argumenten. Maar er blijft ook nog heel wat mist hangen. Dammer is vragen aan staatssecretaris Henk Bleken... die ook oud-waarnemend voorzitter is van het CDA. Het belangrijkste is dat we er gemeenschappelijk uitkomen. En denkt u dat het lukt? Dat denk ik wel, ja. Maar er is wel heel veel verdeeldheid, toch? En toch denk ik dat. Hoe gaat dat dan gebeuren? Dat gaan we de komende dagen met elkaar bezien. En we hebben dus nog de tijd om met elkaar die argumenten en feiten op een rij te zetten. De discussie daarover te voeren. En dan te kijken of er in redelijkheid een soort van consensus kan ontstaan. Als het congres nou zegt in grote meerderheid Mauro moet blijven. Heeft dat dan nog invloed? Daar heb ik geen verstand van. Heeft u daar geen verstand van? Nee. Dat geloof ik niet. Uh, ik wacht eerst gewoon af hoe dat op ons congres gaat. Maar het is voor u belangrijker dat uh, het CDA bij elkaar blijft... of dat u de PVV tevreden blijft stellen? Nou, oh, laat ik zeggen, dat is niet ingewikkeld. Er is maar één ding wat voorop staat. Dat is het CDA en de eenheid in het CDA. Ja, daar is in beginsel alles aan ondergeschikt. En uh, daarom heb ik ook vertrouwen dat we zaterdag... Uh, het zal een, uh, ja, wel, een, wel een indringend congres worden, maar CDA'ers zijn in het algemeen uh, uiteindelijk rustige, verstandige mensen die uh, ook niet op uh, conflict en uh, ellende uitzien. En dat zal toch echt moeten blijken tijdens dat congres. Duidelijk is wel dat het CDA flink in zijn maag zit met Mauro Manuel. In Griekenland hebben demonstranten ervoor gezorgd dat de jaarlijkse militaire parade in Thessaloniki is afgelast. De betogers, die kwaad zijn over de enorme bezuinigingen, hadden zich gemengd onder de duizenden bezoekers van de parade. Ze probeerden te verhinderen dat de militaire voertuigen aan de parade konden beginnen. Toen president Papoulias arriveerde werd hij uitgejouwd en uitgescholden voor dief en verrader. De situatie was zo bedreigend dat de president besloot om te vertrekken en de parade af te blazen. Hij zei dat hij het schandalig vond, dat de betogers een herdenking verstoren. Tijdens de militaire parade in Thessaloniki, Thessaloniki wordt de Griekse deelname aan de Tweede Wereldoorlog herdacht. De politie heeft een 34-jarige man uit Spijkenisse aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van Farida Zargar. De 21-jarige Farida wordt al ruim een jaar vermist. Eerder deze maand vond de politie tijdens een huiszoeking... bij toeval spullen van de vrouw. Vier mensen werden toen korte tijd vastgezet wegens heling. Een van hen is nu opnieuw opgepakt... omdat de politie in zijn woning het paspoort van Farida heeft gevonden. Uit persbericht van de politie en het OM valt op te maken... dat Farida waarschijnlijk niet meer in leven is. Dit is het NOS-journaal met Lieselot Thomassen. Saab is gered. Twee Chinese autobedrijven hebben laten weten... alle aandelen van het Zweedse automerk over te nemen. En ze betalen daar 100 miljoen euro voor. De productie van Saab-auto's in de fabriek in Trollhättan ligt al een half jaar stil omdat het bedrijf dik in de schulden zit. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Rolien, vlag uit in Zweden. Ja, dat kun je wel zeggen. De opluchting is heel erg groot in Zweden. Uh, de eerste vakbondsleiders die hebben al gereageerd. Die zeggen ja, eindelijk een stabiele eigenaar. Eindelijk zijn die lonen uh, verzekerd. Ook toeleveranciers die reageren, die zeggen ja, nu worden we eindelijk betaald. Dus de opluchting is heel groot. En dat komt natuurlijk omdat Saab ja, echt aan de rand van het faillissement stond. Maar het is wel zo dat deze uh, uh, deal nog niet... Definitief is. Een aantal partijen moet nog goedkeuring geven, onder andere de Chinese overheid. En ja, dat is bekend. Die is erg grillig. Dus dat kan lang gaan duren. Maar ook het Amerikaanse General Motors moet nog goedkeuring geven. Dus er zitten nog wel haken en ogen aan. Maar de Chinezen waren toch huiverig, want eerder deze week leek alles afgeblazen te zijn. Wat heeft ze nu te doen besluiten om toch over de brug te komen? Nou kijk, het was al langer duidelijk dat de Chinese het liefst alleen Saab wilde overnemen in plaats van een meerderheidsaandeel in het moederbedrijf. Want dat was aanvankelijk de afspraak. Hè? 54% uh, in het moederbedrijf Swedish automobiel. Dat zouden de Chinezen overnemen. Uh, maar ja, de afgelopen maanden is het natuurlijk alleen maar bergafwaarts gegaan met dat moederbedrijf. Uh, en de Chinezen wilden dus uh, eigen baas zijn in Saab. Hadden eerder uh, een bod gedaan van 20 miljoen uh, voor 100% Saab. Uh, die heeft zich daartegen verzet. En uiteindelijk zijn ze op die 100 miljoen euro uh, uitgekomen. Voor uh, Saab betekent dat dat ze in één klap nu een, een voet tussen de deur hebben... op de Chinese automarkt. Dus de hoop is dat op deze manier ja, dat bedrijf kan blijven bestaan. productie in Zweden ligt al maanden stil. Kan die fabriek nu snel weer gaan draaien? Ja, dat is helemaal afhankelijk van de goedkeuring van die verschillende partijen... die nog uh, moet, moet worden gegeven. En daar moet over worden uh, onderhandeld... En het is onduidelijk hoe dat uh, precies uh, gaat lopen. Maar als het allemaal lukt en het eerste geld is binnen om al die schuldeisers te betalen... dan is de verwachting dat, ja, dat het binnen een paar maanden dat die fabriek weer kan gaan draaien. Rolien, dankjewel. Rolien Creton. De Gelderse politie heeft twee mannen opgepakt voor de inbraak van vannacht bij een juwelier in Wiegen. Naar de twee andere verdachten wordt nog gezocht, onder meer met een helikopter. Agenten betrapten de vier vannacht toen ze net de etalage van de juwelier hadden leeggehaald. Ze ontsnapten in een auto waarna de agenten het vuur openden. Aanvankelijk ontkwamen de verdachten. De vluchtauto werd leeg teruggevonden in Wiegen. Later werden twee van de verdachten opgepakt in het dorpje Niftrik. De Britse regering denkt erover om de midden-Europese tijd in te voeren. Dat betekent dat de klok in Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland... een uur vooruit wordt gezet en gelijk loopt met veel andere Europese landen. Daardoor is het s avonds langer licht en gebeuren er minder ongelukken... zo redeneren de voorstanders. Bovendien zou het goed zijn voor het toerisme. Tegenstanders zeggen dat de verandering problemen op kan leveren voor de boeren. De staking in het openbaar vervoer in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam... van volgende week zondag wordt zo goed als zeker uitgesteld... Minister Schult van Hagen heeft de bonden uitgenodigd voor een gesprek over de voorgenomen bezuinigingen. Voorwaarde van de bonden is dat het gesprek nog volgende week zal plaatsvinden. Er is nu nog geen datum. Het ministerie gaat ervan uit dat er inderdaad volgende week gesproken kan worden. In het openbaar vervoer wordt al maanden actie gevoerd tegen de plannen van de minister. Die willen een aanbesteding en 120 miljoen euro bezuinigen. Volgens de bonden kost dat duizenden banen. Sport. De honkballers van St. Louis Cardinals zijn er op het nippertje ingeslagen de Texas Rangers te verslaan in de World Series. In de negende en normaal gesproken de laatste inning stond Texas met 7-5 voor, had twee man uit en de laatste slagman David Freeze had twee slagen tegen. 7. Het werd 7-7, dus verlenging. David Fries werd in de verlenging helemaal man van de wedstrijd. door de beslissende home run te slaan. On its way. Swing a high drive to center Get up, baby. Vannacht is de zevende en beslissende wedstrijd in de World Series. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Johnson Hoka. De A50 Zwolle richting Arnhem is momenteel afgesloten bij Apeldoorn door een kettingbotsing. Er staat inmiddels een lange file van 10 kilometer vanaf Epe. En het verkeer vanuit Zwolle wordt omgeleid bij knooppunt Hattemerbroek via Amersfoort over de A28 en de A1. Op de A28 Utrecht naar Amersfoort, daar staat 3 kilometer bij de afrit Den Dolder. En door werkzaamheden een file op de A58 Tilburg in de richting Breda. Daar staat tussen de knooppunten Sint-Annebos en Galder 5 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. In Voorschoten zijn drie mensen opgepakt voor de explosie van zondag... bij een flitspaal waarbij drie mensen gewond raakten. Minister Leers hoopt morgen het CDA-congres ervan te overtuigen... dat hij een goede beslissing heeft genomen over de Angolese asielzoeker Mauro. En in Griekenland hebben demonstranten ervoor gezorgd... dat de jaarlijkse militaire parade in Thessaloniki is afgelast. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Regisseur Eddie de Stal heeft iets nieuws bedacht en Twitter ingezet om geld te genereren voor een nieuwe film. In het mediaforum, ouds programmamaker Aart van de Heuvel. En Jurie Albrecht, de directeur van debatcentrum de Bali. Het gaat onder meer over de kwestie Mauro. Het Kamerdebat met minister Liers duurde tot in de late uurtjes en de emoties liepen af en toe hoog op. Zoals bij pvda Aar Hans Pekman. Waarom blijft de CDA daar toch in zitten? Waarom durven ze niet een keer met de vuist op tafel te slaan waar de minister dat niet durft? Of omdat hij te laf is, of omdat hij die niet mag. En waarom durft de CDA-fractie dat dan niet? En wie wordt de nieuwskenner van deze week? De te kloppen score is 102. En de laatste kandidaat heet Paul Vonk. En die komt uit Hilversum. En wilt u ook een keer meedoen met die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Het CDA-congres, waar morgen onder meer over de zaak Mauro wordt gesproken dus... is te volgen via het themakanaal Politiek 24. En op Radio 1 zijn updates over dat congres te horen. Han Pekel heeft een opvolger en hij heet Jean-Marc van Tol. Vanaf morgen duikt de tekenaar van Fokke en Sukke... in de achtdelige reeks Beeldverhaal in de wereld van het beeldverhaal. Jean-Marc, goedemiddag. Hey Jurgen, hoi. Was dit je grote droom? Uh, nou, niet om uh, opvolger van Han <laughs> Pekel te worden, uh, nee. Maar... maar ik kan me wel de... En wel bedenken dat mensen dat zo zeggen, want het is voor het eerst sinds tijd dat er weer een uh, programma op televisie is over strips. En Hans heeft ooit wordt Vervolgd gedaan, dat was heel erg populair. Ja. En uh, ja, dit is een heel ander soort programma. We gaan met de VPRO een, uh, een programma maken, acht weken lang. Waarbij we allerlei facetten van, uh, nou, van de stripwereld aan bod brengen. In die eerste aflevering ga je op bezoek bij Jan Kruijzen en bij Gerrit de Jager. Ja, nou ja, het is een beetje grappig. We hebben iedere aflevering genoemd naar een bekend stripfiguur. En de eerste aflevering heet Jan, Jans en de Kinderen, de figuur van Jan Kruis. Maar het gaat over autobiografische strips. Dus uh, we gaan via Jan, Jans en de Kinderen. En uiteindelijk komen we terecht bij Barbara Stok. En een van de dingen die ik echt heel erg leuk vind, is dat we uh, het huis bezoeken waarin Gerrit de Jager ooit familie Doorzon heeft verzonnen. En dat was gebaseerd op zijn eigen leven in Lelystad. En dat is heel erg leuk om te zien. De, de, dus je ziet uh, zeg maar de mensen die, die, die strips fanatiek volgen, die, die zullen daar elementen van, van, de, van de tekenaars in terug uh, herkennen? Ja, we spreken per aflevering uh, wel met drie, vier of vijf uh, striptekenaars. En ook mensen die daar die het uitgeven en uh, ja, mensen die eromheen zitten. Uh, we, we maken het eigenlijk vooral ook voor een vrij breed publiek. Je moet niet alleen maar. Denken aan de echte uh, ja, fanaten die strips uh, verzamelen. Zo. Die weten natuurlijk best wel veel over uh, dit soort uh, tekenaars. Ja. Uh, het is ook, ja, ooit was het mijn bedoeling om vooral strips te promoten op televisie. Um, omdat het eigenlijk niet zo heel erg goed gaat met de strip. Maar het is vooral eigenlijk gewoon de bedoeling om een heel erg leuk televisieprogramma van te maken. Waarbij je als kijker ziet dat uh, strips gemaakt worden door... Uh, ja, Interessante mensen en hoe dat dan in elkaar zit. En, en ook wat het doet met mensen, want ik begrijp dat je ook in een aflevering tussen allerlei verklede Spider-Man staat. Ja, dat is, uh, dat is de tweede aflevering, die gaat over superhelden. Dat is een totaal andere uh, uh, ja, vorm van strips, Amerikaanse stri st uh, superhelden. Uh, en die, uh, ja, dan zijn we naar San Diego gegaan, naar de Comic Con. Dat is een hele grote. Beurs waarin uh, honderdduizenden uh, stripfans komen. Waarin dit jaar ook uh, de eerste versie van uh, Tintin, de film, werd uh, vertoond. En uh, weet je wat mensen als Steven Spielberg er ook aanwezig zijn. En daar lopen we heel veel mensen verkleed als hun favoriete uh, superheld. En dat is leuk om te zien. Ja. Maar ja. het is wel serieus hoor. Want Daarin spreken we ook met de makers van superhelden. En dan zie je dat daar ook allerlei... Ja, uh, ja, facetten aan de grondslag liggen die ook hier in Nederland voor stripmakers gelden. Onder andere sprak ik met een tekenaar van Batman. En uh, die vertelde dat eigenlijk zijn vrouw altijd de boekhouding doet. En uh, dat hij geen auto kon rijden, weet je wel. <lacht> dat vond ik heel erg leuk om te horen. ik denk van, hé, hey. ik denk altijd dat uh, ja, er is zo'n archetypisch beeld van stripmakers. Dat zijn mensen die op een zoldertje uh, in hun eigen fantasiewereld leven. Nou, blijkbaar is dat waar, want doen ze in Amerika ook. Ja. En in Japan ook. Ja. Ja, dus jij herkende dat zelf ook wel een beetje? Ja, wel. Ik kende heel veel. Ja. Heel veel dingen waarvan ik steeds dacht van... hé, hey, wat grappig. Ik dacht wel dat het hier anders was. Maar dat uh, is gewoon hetzelfde als bij ons. Ja. Want het is toch ook bekend dat heel veel van die uh, stripmakers... Dat, dat, dat waren nou niet de meest gelukkige mensen over het algemeen? Ja, van de, de grote, echte grote namen. Dus mensen als Hershey, de tekenaar van Kuifje. Daarvan is bekend dat hij uh, heel erg depressief was en... Uh, uh, ja, ook, je kent uh, Martin Tone natuurlijk ook wel in de laatste jaren. Dat was uh. nou niet de taal, het tandbeeld van de meest gelukkige man op aarde, zeg maar. Uh. Of, uh. Over Kuifje gesproken, want die film draait nu. Heb je hem al gezien of niet? Nee, ik ga er, ik ga er vanavond heen. Oké, okay, dat is dan toch wel belangstelling voor zoiets. Want uh, de, ik kan me ook voorstellen dat de echte strip uh, mensen zeggen... nou ja, dit is een beetje nep allemaal dit. Maar uh, jij gaat er toch met belangstelling naartoe. En nog even, uh, wa, ja. wat je net zei, hè, de, de aandacht voor de strip loopt wat terug. Hoewel er toch ook allerlei uh, hernieuwde initiatieven zijn. De Mad is terug, Apple. Uh, ja, dat was heel erg leuk. Maar dat zijn natuurlijk wel een beetje nostalgische overwegingen om strips weer te gaan lezen. En wat ik in deze serie wil laten zien is dat er eigenlijk ook gewoon heel veel andere strips worden gemaakt die heel interessant zijn. En die helaas niet in de boekwinkels liggen. Of weinig in de boekwinkels liggen. En ik probeer door de makers in beeld te laten brengen dat je ook opeens ziet wat ze maken. Want dat komt natuurlijk ook in beeld. En dat dan de gemiddelde kijker denkt van... hé, hey, wacht eens, ik ga dat eens bestellen of ik ga eens naar de winkel toe. Omdat ja. Dat is echt te lezen. Ja. We gaan het zien uh, vanaf uh, zaterdag, hè, 5 over elf is het op Nederland 2. Ja. Beeldverhaal uh, door Jean-Marc van Ton. Succes met alles. Nou, dankjewel. En veel plezier bij Kuifje. Uh, Oké, okay, dankjewel. Er is uh, onduidelijkheid over hoeveel demonstranten er nu in de tentjes... van de Occupy-beweging op het Beursplein in Amsterdam slapen. Editie NL heeft s'nachts met een infraroodcamera gekeken. En daaruit bleek dat de tentjes vooral leeg waren. Al snel blijkt dat veruit de meeste tenten leeg zijn. Er zijn gewoon mensen die nachtdiensten draaien. Er zijn mensen die ook gewoon even thuis slapen een nachtje tussendoor. Daar zijn die tenten tuurlijk, voor. We sluiden... En daar is ook helemaal moet niks het... mis mee. Als je thuis slaapt, hoef je toch geen tent hier te hebben? Uh, je... Jawel. Waarom ja, moet je als je thuis slaapt een tent hier hebben? Om het doodsimpele feit dat als je je tent weghaalt, iemand anders in een tent neerzet. De NOS heeft demonstranten gefilmd en wat blijkt, in die reportage slaapt wel iedereen op het plein. Absoluut. En niet alleen ik. Iedereen die hier op Beursplein staat, slaapt in een tent. Ik slaap elke nacht in deze tent, terwijl ik in de buurt woon. Een waterbed heb, een complete lounge thuis. De Daily Telegraph heeft in Engeland, in Londen namelijk... ook met een infraroodcamera gefilmd. En daar waren één op de tien tentjes s'nachts bewoond. China heeft genoeg van dating- en talent-shows. De programma's mogen van de regering in Peking... niet meer op primetime worden uitgezonden. Het zou vulgaire tv zijn en de geesten van kijkers bederven... In plaats van heftige emoties zullen nu vooral op voetkundige programma's te zien zijn. Zoals een show waar wordt verteld hoe jongeren het best huiswerk kunnen maken. De Nederlandse jeugddocumentaire Twee Broers van de RKK heeft een prijs gewonnen op het Japan Festival. Twee Broers gaat over Nick en Rino. De een is een getalenteerd zwemmer en de ander is gekluisterd aan zijn rolstoel. Bij de RKK zijn ze erg blij met de prijs. Een publieksprijs is de mooiste erkenning, zegt RKK-hoofd Leo Feijen. De Nationale Bijbelquiz is gisteravond door bijna 650.000 mensen bekeken. Vooral de deelname van Marijke Helwegen was opvallend. De jongste zoon, zo wordt iemand de jongste zoon vaak genoemd. Benjamin. Heel goed. Uh, ja, hij, bouwde, hij bouwde een ark. Noach. Ja, van de uitdrukking hij weet waar hij de mosterd haalt. Ja, Abraham. Abraham. <laughs> Bij Bijbelquiz staat op de 21ste plaats trouwens, van best bekeken programma's van gisteravond. Het half acht nieuws van RTL, goede tijden, slechte tijden. En het 8 uur journaal was weer eens een keer de topper. Die laatste met 1,6 miljoen kijkers. De Vlaamse presentatrice Anne de Baetselier. In Nederland vooral bekend vanwege haar deelname aan expeditie Robinson, kan niet lachen om een nepbericht op een satirische website. Ik zei het verzonnen in interview met deze debaatselier, waarin ze zou zeggen dat demonstranten in Brussel overal kakken en pissen en enkel prote protesteren als er camera's in de buurt zijn. Het fakebericht wordt niet verwijderd en de debaatselier overweegt nu juridische stappen. Dan is hier de laatste vraag: de handbal. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. De uitzetting van Mauro houdt de gemoederen dus flink bezig. Het is niet voor het eerst dat een uitgeprocedeerde asielzoeker voor beroering zorgt. In 1997 was er rond de uitzetting van de Turkse kleermaker Gumus een hoop gedoe. Burgemeester Partijn van Amsterdam keerde zich tegen het besluit van de regering... en sprak zich openlijk uit voor het blijven van deze Gumus. Netwerk besteedde aandacht aan de zaak. Na maandenlang procederen oordeelde de rechter dat de familie het land uitgezet kan worden. Het kan niet, is echt moeilijk voor ons. Waarom? Echt? Grote kind heeft hier school gaan, niet in Turkije. Burgemeester Patijn wil zich daar niet bij neerleggen... en is in direct contact met het ministerie van Justitie. Het is een ingewikkelde materie die veel tijd vraagt. En uh, ik zal mijn uiterste best doen, zorgen dus dat de familiecommissie blijft. Maar ik doe het liever achter de gesloten deuren... dan dat ik het allemaal van de daken schreeuw. Maar voor alle duidelijkheid, er is nog steeds hoop voor de familie Gumus... dat ze niet worden uitgezet. De burgemeester van Amsterdam zet zich persoonlijk voor hen in. Jazeker, dat mag dat kunt u stellen, ja. Ik, ik, doe dat, ik heb daar persoonlijk mij dat, dat aangetrokken. En ik heb ook toen ze voorlopig mochten blijven... heb ik persoonlijk Gumus gebeld om dat mee te delen. Ik kan geen eisen met handen breken, maar ik doe mijn uiterste best... om... Um, op een legale wijze ervoor te zorgen dat de familie Gumus in dit land blijft. De actie van tijm mocht niet baten. Gumus is uiteindelijk uh, uh, teruggestuurd naar Turkije. Wijlen Abraham van Leeuwen, beter bekend als uh, Prins de Linjak, die was zo boos dat hij Gumus 100.000 gulden meegaf. Gulden toen nog, om een bed-and-breakfast uh, te beginnen, daar in Turkije. Maar die uh, bed-and-breakfast ging failliet... en inmiddels is hij weer gewoon kleermaker. Lunch met Jurgen van den Berg... Wie denkt dat crowdfunding alleen voor beginnende filmmakers is, die heeft het mis. Eddie Testal, toch winnaar van een gouden kalf met de film Simon... had 20.000 euro nodig voor een nieuwe korte film. Hij zocht particuliere investeerders online, maar het geld stroomde niet echt binnen. Tot hij besloot om tweets te gaan verfilmen voor ongeveer een euro per minuut. En dat klinkt ongeveer zo. Uh, opa? Zeg eens, jongen. Ik moest eigenlijk iets vragen of eigenlijk iets zeggen... Uh, ze hebben liever dat, uh, dat u naar het bejaardentehuis uh, gaat. Bejaarderthuis? Uh, ja, ze zijn een beetje bang voor u. Uh, voor uw vrienden vooral. Intussen dus staat de teller op 120.000 euro en was gisteravond de laatste draaidag van een veel langere film. Eddie, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, weet je, dat, dat, dat zou te veel credits naar mezelf toeschuiven zijn. Het uh, was een idee van het reclamebureau One Big Agency. Erik Wunsch, bekend reclamemaker. En uh, die had het idee om uh, zeg maar voor een seconde, uh, voor een euro per seconde, kleine tweets te gaan uh, verfilmen naar ideeën van mensen die dat konden insturen. En uh, nou, dat nam nogal een, uh, een vlucht en ja. op een gegeven moment nou, uh, hadden we steeds meer geld op. En ook andere sponsoren sloten zich aan omdat ze het een leuk initiatief vonden. En op een gegeven moment hadden we dus uh, meer dan een ton om uh, een speelfilm ja. te gaan maken. Maar, maar dan, kan je, dan kan je dus op feestjes zeggen mijn tweet is verfilmd door Eddie de Stal. Ja. Ja, ze hebben dan bijvoorbeeld een idee. En, uh, dat, uh, van 10 seconden. En dan maak ik dan een scriptje van. En hier op het bureau maken we dan met z'n allen. Uh, maken we dan een filmpje van. Dit filmpje kost natuurlijk veel meer dan die 10 die ja. euro die gestuurd ja, wordt. Ja, dat, dat dacht ik ook gelijk. even. je moet acteurs hebben. En uh, je ja, moet, ja, moet toch maar, iets met de camera het doen. Het genereren dan over aandacht van sponsoren. En mensen vinden het een sympathiek idee. En de Belbios die gaf dan 4000 euro. Weet je. En UPC gaf geld. En allemaal dat soort dingen. Aha. En op een gegeven moment. Ja, dan kom je op een gegeven moment tot een bedrag waar je met veel hangen en worgen weliswaar een speelfilm van kan maken, ja. dat hebben ze zojuist gedaan. En dat, heet, dat, dat systeem heet Twitflix? is Twitflix, ja. En ja. heel grappig genoeg, we hoorden gisteren dat uh, dat idee van die campagne uh, dat die ja, wereldwijd is gegaan in Hollywood stond op de trending, top, trending topics uh, <laughs> weet ik wat allemaal. Ik heb heel weinig verstand van internet en al dat soort virtual communities, maar dat schijnt heel erg bijzonder te zijn. Het is ja. echt, uh, dus binnenkort kunnen we Steven Spielberg ook verwachten? Geen idee. Nou, die zal toch nog wel ergens geld vandaan kunnen lospeuteren, lijkt me. Uh -huh. Met wat voor ideeën kwamen mensen bij jou binnen? Wat, wat voor ideeën stuurden ze in? Nou, bijvoorbeeld was een idee... Uh, de, dwerg, uh, wat het? de dwerg ontsnapte op miraculeuze wijze toen het auto te water uh, raakte. En daar hebben wij bijvoorbeeld een Bollywood-versie van gemaakt. Weet je, we hebben een, een Indiaanse jongen hier, die speelde een Indiaanse dwerg... en, en hebben of mensen beelden van Indiaans nieuwsprogramma doorheen gezet... We een filmpje gemaakt, er staat heel veel werk in. En eigenlijk haal je daar maar 60 euro mee op, maar toch, weet je, het, het uh, ja, we het wel eens leuke filmpjes zijn. Die ja. vinden wel hun weg. Het is, het is een beetje een uithangbord, zeg maar, waardoor mensen dat een sympathiek idee vinden en wel met meer geld over de bal komen. Ja, ja. Dus dat, dat hangt eraan vast natuurlijk. Ja. En we hebben dus, wat ik zeg, we hebben gisteren onze laatste draaidag gehad van de deal, een romantische komedie die uitkomt in maart. En uh, want ik, ik las ook dat Paul Verhoeven ook bezig is met een project om, om geld uh, te rond te krijgen. De financiering van een nieuwe film. Hoe kan het nou toch? Want uh, Paul Verhoeven is toch ook een naam? Nou, jij hebt uh, de Gouden Kalf gewonnen. Een paar prachtige films achter je naam staan. Hoe, waarom is het zo lastig om, om geld uh, te, te vinden voor zo'n film? Nou, omdat, weet je, de, de, de, ja, de, de, het is allemaal wat, wat karig uh, tegenwoordig. Dus... Vooral, uh, goed, de filmfonds nemen wel eens risico, maar omroepen die kiezen over het algemeen toch wel voor of bekende criminele gebeurtenissen of uh, kinderfilms of bekende boeken. Die nemen geen enkel risico meer, die gaan altijd veilig voor het zes en een halfje. En uh, ja, <coughs> eigen, eigen script, zoals Simon heeft ook iets van drie, vier jaar geduurd voordat er een omroep überhaupt iets in zag. Hmm. En, en op deze manier nu zijn, ben ik ergens in... April begonnen met, begonnen met schrijven. En nu hebben we onze uh, laatste draaidag. En het is een van mijn beste, misschien wel mijn beste film geworden. Dus je, je wint hier ook tijd mee voor jezelf ook? Ja, natuurlijk. Je zit meer in de flow van waarin je iets. Ik uh, bedoel wat ik zeg, Simon, vier jaar nadat ik het schreef. Fox Populair ook. Vier jaar nadat ik het schreef, pas gemaakt. En het is altijd veel beter als je in de flow zit van. van dat je iets net bedacht hebt, weet je. en dan al maken. Dat, dat geeft veel meer karakter aan een film. En, en in heel veel zinnen zo ongelooflijk traag. Ja. Dus dit is een heel goede uitweg. Ja, dus je gaat dit vaker doen? Ja, het is wel de moeite waard. Ik blijf natuurlijk ook gewoon mijn scripts gewoon op de normale manier. Want ik moet er natuurlijk ook van kunnen leven. Maar echt om de film te maken, weet je, voor de fun van het film maken. En om bezig te blijven is dit een hele goede manier. Ja. Wanneer kunnen we deze film zien? Deal? Uh, in maart. Ik ben nu... Uh, ja, we hebben in Barcelona gedraaid. grotendeels en een klein stukje in Amsterdam. De montage is voor een deel uh, van het Barcelona-deel al af. En uh, ja, ik ben heel tevreden over de film. Ik zit alleen te twijfelen of het mijn beste of mijn ene beste film is. Dat hangt een beetje af van hoe T ik het nu afwerk. Tussen wie gaat het? Nou, ik vind Simon mijn beste film op dit moment. Maar nou. dit is acteren en filmisch, is dit wel een stapje verder voor mij. Kijk aan. Nou, uh, we zijn heel benieuwd. Uh, en dan weten we dus allemaal hoe die film tot stand is gekomen. Onder andere met geld door het filmen van tweets. Uh, Eddie Terstal, dank je wel voor de uitleg. Geen dank. Hoi. Uh, zometeen het Mediaforum. Dat doen we met jullie uh, Albrecht vandaag en met Aad van de Heuvel. Eerst is hier nu Lieselot Thomas. Radio 1, het nos Journaal.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 Oranje won ook zijn tweede groepswedstrijd. Duitsland werd met 24-10 verslagen. Nederland is na twee overwinningen al zeker van een plaats bij de laatste acht. En dat is nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Het komende weekend verloopt behoorlijk zacht. De maxima komen uit rond 16 graden. Maar in het zuiden kan het morgen zelfs 18 graden worden. Het zachte weer gaat gepaard met veel wolkenvelden. Maar er is zeker ook ruimte voor de zon. Vanaf zondag valt er af en toe ook wat regen, maar grote hoeveelheden worden voorlopig nog niet verwacht. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en zien we een mix van wolkenvelden en zon. De meeste bewolking komt voor in het westen en het noorden, het zuidoosten heeft de meeste zonneschijn. Met weinig wind en maximaal van 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden voelt het vanmiddag aangenaam aan. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en ontstaat er hier en daar mist. Morgenochtend lost de mist op en trekken er veel wolkenvelden over. Later breekt ook de zon weer door. Het wordt een graad of 16. En dit, dit is de ANWW-verkeersinformatie. De A50 Zolle richting Arnhem is momenteel afgesloten bij Apeldoorn door een kettingbotsing. Er staat inmiddels 412 kilometer vanaf Heerde-Zuid. Verkeer in de regio Zwolle kan het beste bij Klop het Hattemoebroek de borden Amersfoort volgen. Dan rijdt hij over de A28 en de A1. Op de A27 Utrecht naar Breda staat voorknopend Sint-Anderbos 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A58 richting Tilburg. Daar staat dus in de knooppunt in Sint-Anderbos en Galder 4 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Juri Albrecht, journalist, directeur van het debatcentrum De Bali en Aad van den Heuvel, journalist en programmamaker. Welkom allebei. Um, ja, het gaat over Mauro. Ook hier natuurlijk. Uh, urenlang debatteerde de Kamer met minister Leers. Het ging tot in de late uurtjes door. CDA verdeeld. Partijcongres morgen in Utrecht. Uh, mogelijk dat er nog een andere draai aan komt. Aad van de Heuvel, uh, alles gevolgd gisteravond? Ja, ik heb het gevolgd. <laughs> Zeker. Tot, tot echt uh, late, de late de uit, uitstel, de stemmingen, dat, dat soort dingen? Uh, ik kwam ook heel laat thuis. Om, uh, om een uur of half twaalf. Dus het was een kleine moeite verder. Juri... Ja. Uh. Um, uh, um, want het was tien uur debatteren, geloof ik in totaal. Ja. Uh, hadden ze dat niet anders kunnen doen? Ja, natuurlijk. Het is uh, onbegrijpelijk dat uh, uh, alleen al vanwege dat de Kamer zich tien uur denkt bezig te moeten houden met één individueel geval, terwijl we een crisis hebben, terwijl we uh, uh, weet ik wat allemaal hebben. De Kamer is ook geen rechtbank, dus uh, die, uh, uh, het had een leers had dit nooit tot aan de Kamer mogen laten komen. Had gewoon zijn discretionaire bevoegdheid moeten gebruiken, al was het maar om de Kamer tien uur debat te besparen. Het is toch geen doen dat we... Ik bedoel, stel voor dat we iedere, iedere afslag in de autobaan gaan bespreken. in. Maar het raakt natuurlijk de, het CDA in het hart. Hè? En uh, dat, ja. dat is waar men ontzettend gebruik van heeft gemaakt. Want men kan zich afvragen wat christelijke politiek eigenlijk voor zin heeft... Maar iets van naast de liefde, dat woord zit er wel in. Ja, de profeet van de Christen heeft het daar vaak over. Precies. En dat SGP en CDA dus uh, uh, tegen uh, uh, het blijven van de jongen hier stemmen... Dat, uh, dat, dat, dat weet je van tevoren dat het ontzettend veel rumoer zal opleveren. Uh, en daarom heeft Jury natuurlijk groot gelijk... Had die leers al lang van tevoren moeten bedenken... oh god, een congres, een, de, de, een debat daarvoor... dat moeten we dus niet hebben. Hij heeft notenbenen, een discretionaire bevoegdheid. Die kan niet discreet ja. gebruiken. Die ja. kan niet, hè, maar die weigert, die kan ik in te zetten. En daar zie ja, je maar dus goed, een maar dat, aan leiding maar, maar, maar, in de CDA. Maar even om het voor Leers dan op te nemen. Uh, dat is natuurlijk wel de hele crux in dit verhaal. Want hij vindt gewoon dat de voorwaarden waar deze jongen aan voldoet... Dat hij niet overeenstemmen ja, ja, met die... Leers is, is, is, is, is tamelijk rechtlijnig. Voor een katholiek al helemaal. Hè? Maar um, en niet zo plooibaar zoals uh, jezuïtisch uh, wordt gezegd over katholieken. Maar, maar het... Um, um, Zelfs mevrouw uh, Verdonk was plooibaar. Hij had, hij had toch. Ik, ik wil ook niet zeggen dat hij een immoreel mens is of zo. Hij zegt: Ik kan niet anders. Ik sta hier en ik kan niet anders eigenlijk. Dat zegt hij voortdurend. Nou ja, en hij wil maar, een duidelijke lijn trekken dat er niet morgen weer iemand aan ja, de deur is. Ja, maar dat staat. is natuurlijk. En dat begrijp ik ook wel. Dus hij zegt: uh, ja, We moeten niet, niet één iemand redden. We moeten een echte oplossing. Maar dat weerhoudt ja, maar, je overigens niet van het redden van één iemand. Maar dat, dat doen overigens. wij dus al jaren natuurlijk. Ja. Hè, met die oplossingen te bedenken. Want wat gebeurt er nou? Er staat plotseling een negenjarig, een achtjarig, een tienjarig jongetje... of meisje op de stoep op Schiphol. Die laten wij dus binnen. Nou, dan wel. moet dus die maatschappij ja. onmiddellijk gaan bedenken... Uh, wat gaan we daarmee doen? Ja. Wat raar eigenlijk. Ja. Die familie in Angola die zegt... kom, ga jij eens naar Nederland... en ja. misschien krijg je Mis daar een betere toekomst. Misdelen en Misdelen van die ouders ook... Natuurlijk, ja. dus ja. dat, dat ja. zit er ook vaak achter. Ja. Van uh, wat kunnen wij er beter van worden? Ja. Maar goed, we hebben al jaren de tijd gehad om erover na te denken. En nu zie ik dus weer een minister die zegt: ja. We hebben hem een pleeggezin gegeven. We hebben hem een studie gegeven. We hebben hem veiligheid gegeven. En dat is wel genoeg nu. En nou moet hij oprotten. Nou, nou. Dat kan dus niet. Je kan niet uh, uh, die, die procedures acht, tien, soms twaalf nou. jaar rekken. Maar het is ook een verkeerd geloof in wat de wet vermag. Hè? Dus uh, leers denkt kennelijk dat je een wet kan maken... die alles, alle gevallen he, raakt of dekt. En dat kan niet. Maar dat weten we toch. Nou. Wetten zijn generiek. Er zijn altijd uitzonderingen. En daarvoor is nota bene zijn discretionaire bevoegdheid. Omdat de opstellers van de wet allang weten... dat je met één wet nooit ieder ja. individueel geval kan, kan raken. Dus hij had volledig binnen zijn eigen uh, redenaties en geweten kunnen zeggen... al was het maar uit politieke over, uh, uh, uh, sluwigheid... want met het CDA-congres morgen... hij had het CDA en vooral, maar vind ik de Kamer, ja. dit moeten besparen... Ja. en gewoon stilletjes ja. Want als je zeggen. nu de berichtgeving ziet, het gaat, natuurlijk gaat het over Mauro... maar het gaat vooral nu over het CDA, dat, ja. dat weer ja, tuurlijk, in dat, de problemen uh, zit maar natuurlijk. Maar dat hadden ze dus moeten voorzien, dat congres stond vast... Uh, Dit de, de, de, de debat stond een tijdje. Ja. Dus dat hadden ze moeten en, voorzien. En, en, en, de, en de pers, ja, die, de media, fantastisch. Ik bedoel, ja. In de loop van de avond werd duidelijk dat, dat Kopjean en VJ uh, nou ja, dat die tegen waren. Kopjean werd, geloof ik, achtervolgd door hele bataljon, de hele bataljon-verslaggevers. Ja, die, ja, nou, die twee zijn natuurlijk ook. Oh oh, oh, oh, oh, Die noemen zich dan dissidenten, maar een ruggengraat van een tuinslang. Ik bedoel, Kopjean, die kan zich dan niet voorstellen dat Mauro wordt uitgezet. Nou, het voorstellingsvermogen van de heer Kopjean, daar had ik niet zo'n voorstelling van, maar dat heb ik nu al helemaal niet meer. Als ik in zijn schoenen had gestaan en we zouden zijn, samen zijn gaan regeren met PVV... Dan weet je dat van tevoren. Ja. Dus uh, ja. dat, dat hij zich dat niet kan voorstellen, dat kon ik me wel voorstellen. No, ja. nog, nog één ding is, dat richt zich nu met name op het CDA. En het is ook raar, want ik herinner me dat voetbalwedstrijdje nog... waar volgens mij die CDA-kops uh, CDA ook ja, al Ja, voor, voor de deur van het parlement. Ja, ja en, en, en die zei van, nou, dat gaat niet gebeuren. Nou ja, uiteindelijk is CDA dus uh, toch een andere weg ingeslagen. Maar even naar de andere partij. Uh, de PvdA heeft ook een tijdje aan de touwtjes getrokken. En die waren volgens mij er al eerder voor om deze jongen ja, uit te behalve zetten. Behalve Hans Spekman, eh, die zich toen al verzet heeft tegen het uitzetten van Maro, door zijn partijgenoot Mauro die nu bij hem in de fractie zit, heeft het parlement dus met z'n allen boter op zijn kop. En dat is precies wat Aad natuurlijk ook net zegt. We weten al jaren dat deze AMA's en deze mensen in die gevallen bestaan. Die zijn altijd schrijnend. Je kan een kind natuurlijk nooit na jaren terugsturen. Ook al, ook al zijn de regels ja. he, uh, er en zo. Dus het hele parlement, wat nu de linkerkant zit nu te huilen van woede en, he, enzovoort enzovoort. Maar dat is natuurlijk ook echt hypocriet. Ja. Dat is ook echt volksmennerij. En er wordt de PVV-volksmennerij verweten. Maar er is ook volksmennerij ja. van de linkerkant. En het van... gaat over het hoofd van de jongen. Die ja. daar ja, die allemaal al bij ja. jongen En precies. dat, en dat maakt het zo. En daarom had het ook traagis. niet mogen gebeuren dat je één zo'n jongen in het parlement laat komen. Alleen daarom had hij zijn discretionaire bevoegdheid al moeten gebruiken. En je ziet hier dus overigens dat het CDA geen enkele strategische leiding heeft. Hè? Ik bedoel. En je we wordt niet vanzelf een grote partij, kennelijk. Want dit soort ongevallen dat moet je voorkomen. Dus iemand in die partij had al lang moeten zeggen... meneer Leers, al je, uh, um, je, je, je, je, je, je principes en zo, kom op, joh. Hup. In plaats van... Ja. Die, nee, we, men heeft dit zien aankomen, maandenlang. en ja. Niemand heeft iets gedaan. Nou, met dit gevolg. Er uh, komt net op het ANP-berichtje dat... Uh, even kijken, dat is de landelijk voorzitter van GroenLinks... Henk Nijhoff, die wil nu... De uitzending van Mauro op een hele speciale wijze voorkomen. Hij heeft het idee geopend om een menselijk schild rondom deze asielzoekers te vormen. Uh, via Twitter doet hij een oproep en hebben zich al meer dan 60 mensen gemeld. Walgelijk. Walgelijk. Menselijk schild. Dat doet Hamas hoor. Dat zijn, uh, zijn zo'n methodes. Ik bedoel... Um, wow, nou, uh, nou dat, ja, zo nee, zal hij dat niet nee, bedoelen. Nee, dat begrijp Henk, ik. Maar we zijn, we zijn een rechtsstaat. <laughs> ja. Kom op, zeg. Ja, maar, en, en, ja. De vraag is ook, gaat hij dat dan vanaf uh, zeg maar overmorgen doen of zo... Uh, met, met die 60 mensen? Want ik geloof dat er nog een hele tijd tussen zit... dat als die jongen al eventueel weg moet... Uh, dat dat nog maanden of zo gaat duren. Dus, uh. nee, vind... Maar dus weet je, ook populistisch ja. dit? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Alleen het woord al. Het, ja, maar... Alles wat hier gebeurt is nu uh, uh, gezonderd is volks en gevonden. En dat, dat, dat maakt het allemaal zo walgelijk. Ja. Nou, en morgen, die jongen moet blijven, hè? even tussen absoluut, twee haakjes. Uh, naar mijn mening moet die ja. jongen blijven. Dus laat daar geen misverstand over bestaan. Ja. Uh, nou, morgen dus het CDA met dat partijcongres live te volgen op Politiek 24. Dat kan best wel een spannende televisie opleveren. We gaan het wel zien. Spannende internet-tv. Ja. ja, nou ja, daar zal ongetwijfeld ook in alle journaals verslag ja, ja. van worden gedaan. Uh, dan de Occupy-beweging. Uh, in Londen blijft het merendeel van de betogers in, uh, blijft, blijft, uh, thuis. Uh, in Amsterdam is dan het bericht dat ze daar wel echt ook kamperen. Althans, dat is wat de NOS bedrengt. Maar RTL heeft met infraroodcamera's gefilmd daar... En die toonde aan dat dat helemaal niet zo is. Dat er geloof maar 1 op de 10 tentjes ja, bezet is daar. 20%, uh, ja, procent geloof ik. <laughs> Van de Eerst even over de bezet. methode. Is dat een mooie manier om aan te tonen wat er nou aan de hand is? <laughs> of, of gaat dit te ver? Nou, het is een prachtige methode om aan te tonen wat er aan de hand is. Mits men en het publiek maar zou begrijpen uh, wat men nou betoogt. En uh, dat is mij ook niet echt duidelijk, hoor. Die Want, mensen die daar zitten? Nee, ik begrijp er dus niks nee, van. Nee. Er, er, er zitten anarchisten, marxisten, sociaaldemocraten. <laughs> ik heb genoteerd dat uh, de welvaart moet eerlijker worden verdeeld. Nou, dat ben ik uh, totaal met ze eens. Uh, sommigen zijn tegen werk en kapitalisme. Dus ik weet ook niet wat ik me daarbij voort, voor moet stellen. En ze willen een zelfvoorzieningsmaatschappij. Ik bedoel, er zit, er zit van alles tussen. Ja, ja. En uh, ik vind dat er. Ik kan er moeilijk zo blauw van bouwen. Jullie maken het iets uit of die mensen, de demonstranten daar ook echt slapen. Of dat ze gewoon af en toe even komen invliegen en daar alleen maar een tentje neerzetten. Nou ja, ik vind het wel weer geestig dat. Dus kerk deze demonstranten ook begrijpen wat marketing is. Dus gewoon wat extra tentjes kopen bij de Deen of weet ik veel waar. En dat, dat neerzetten. Dus dat is iets op zich geestig. En uh, ook, Je kan het ook ludiek noemen, zeg maar. Dan, uh, aan de andere kant uh, is het ook wel weer goed van uh, het journaal dat ze dat dan met zo'n camera doen. Vind ik ook erg goed. Om aan te tonen, jongens, het is allemaal een beetje opgeblazen, zit een hoop lucht in. En sowieso zit er in die beweging natuurlijk een hoop lucht. Um, uh, ze zouden kijk dat er onrust is en uh, over de, de, de economische ontwikkeling de wereld, dat begrijpt iedereen. Ja. Maar um, uh, kom dan ook met iets. He? Ik bedoel, uh, in plaats van daar uh, met z'n allen uh, stoon te kamperen en nog een borreltje te drinken, denk ik, ja, jongens, uh, kom dan kom dan met, met dingen it. En het hoeft allemaal niet fantastisch te zijn, maar er moet wel, er moet wel iets. Natuurlijk. Uh, Ponius ging daar ook uh, undercover, heb ik gezien. En die, die, ja, die kwamen inderdaad allerlei vage types tegen. Ook mensen gewoon die echt, uh, laten we zeggen, vanuit, vanuit de Oostbloklanden, voormalige Oostbloklanden, daar gewoon kwamen kamperen. Zei, ja, je kan niet gratis kamperen. Ja. Ja. Ja, het lijkt me niet zo moeilijk als je daar met een camera rond gaat kijken om daar allerlei vage types uit te pakken. En ja, maar, het is, maar het is dus kennelijk wel heel moeilijk om, om uh, uh, redelijke types te vinden die iets kunnen verwoorden. Die iets kunnen verwoorden over wat er dan achter deze beweging steekt. Het ja. ja, dus we... is helemaal geen beweging eigenlijk. Het is gewoon een, het is gewoon een ja. beetje rondliggen. Maar goed, er is best veel aandacht voor. Moeten de media gewoon daar misschien mee stoppen? Ja. Want je ja. moet het gewoon niet meer serieus nemen, zeg Nee, nee. voorlopig niet. Totdat tot er ergens een keer een, een gedegen pamflet komt... of een uh, helft van redenaar ja. die wel uh, vertelt wat hij vindt. Dat kan je honderd keer roepen. De media moeten ermee stoppen. En ik roep dat ook honderd keer op verschillende onderwerpen. Maar dat gebeurt toch nog nee. niet. Nee. En de vraag is of de verslaggevers dan nog steeds naar het beursplein moeten. Want de burgemeester overweegt om ze naar de Zuidas te sturen. Op een kaal, winderig... Terreintje, geloof ik. <laughs> het is natuurlijk minder aanlokkelijk dan tussen de koffieshops. Ja, ook, ook, ja. ook voor de verslaggevers misschien want, wel. Want, want bij, bij het beursplein is op zeg maar... maar, maar 40, 50 meter afstand... iedere koffieshop natuurlijk ja. uh, rijk, ja. rijk, rijk bedeeld ja. met een leuke nou, voorraad. Ja, in die zin is het een prachtige camping natuurlijk, ja, als je absoluut. daarvan houdt. En <laughs> gratis. Uh, nog even naar Berlusconi. Uh, Juri, want jij volgde het Italiaanse ook heel goed. Hij uh, was optimistisch, hè, naar de Eurotop. En hij zei, nou, ze, ze, hebben, ze hebben echt vertrouwen in mijn uh, herstelplan. En Toen kwam hij terug en toen bleek dat daar eigenlijk al... Uh, ja, een soort van brief was die partijgenoten hadden opgesteld in het geheim um, om te vragen om zijn vertrek. En die is uitgelekt. Maar die brief is nu ineens weer nergens te vinden. Nee, natuurlijk niet. Ja, Berlusconi heeft 80, 90% van de media in Italië ferm in handen. Um, en dan wilde we zijn brief daar, uh, uh, bedoel, hij, hij is de ja. meest... Uh, de, de, de, de, de zittende politicus in Europa met de allermeeste rechtszaken achter zich aan. Met de allermeeste moties van wantrouwen. Hij is echt een meester, een goochelaar. In het wegpoetsen, wegtoveren hè, en, uh, ontkennen van dingen. En hij heeft ook geen enkele strategieën, behalve dan gewoon de volgende week overleven. En dat lukt hem iedere keer weer. Ja. Iedere keer een pleistertje erop. En ja. dat uh, lukt hem. Aard, uh, bericht over zijn op handen zijnde aftreden uh, die zijn volgens hem schromelijk overdreven. Hij uh, liet uh, weten via een van zijn tv-stations, de coalitie is solide. Niet ja, er, zijn, er zijn geruchten natuurlijk, maar Jury weet dat beter dan ik... Uh, dat hij misschien inderdaad wel zou aftreden... om in ieder geval de harde maatregelen die genomen moeten worden... te laten nemen door zijn opvolger om vervolgens uh, ooit weer eens terug te komen. Want hij is al vele malen teruggekomen. Ik weet niet wat er waar is van die geruchten... maar ik zou me daar wel iets bij kunnen voorstellen. Uh, in ieder geval vond ik het allerergste van alles... toen men aan Merkel en Sarkozy vroeg... Of eh, Berlusconi orde op zaken zou stellen, dat ze er smakelijk om moesten lachen in het openbaar. En dat is toch wel heel treurig dat dat gebeurt. Ja. En dat geeft de burger weinig vertrouwen, moet ik je zeggen. Ja, maar um, um, we moeten van Berlusconi af. Want hij heeft nu tien jaar de Italianen bestolen. Italië was een welvarende, geïndustriële staat. En daar uh, heb ik uh, uh, anderhalf jaar gewoond, uh, recent. Uh, de, de, de Jan Sali-geest, de depressie, de, ja. de, is enorm. Uh, hij heeft Italië aan de de rand van de afgrond gebracht en hij, als hij blijft zitten, brengt hij Europa ook aan de rand van de ja, afgrond. Zeker. De vent doet nee. niks. Hij nee. is alleen geïnteresseerd in zijn eigen lul, geïnteresseerd in zijn eigen geld ja. en geïnteresseerd in zijn, in zijn, in zijn macht. En um, uh, niet in Italië en Europa. Kijk, de schuld van Griekenland is peanuts echt een echtje vergelijken bij de voetbal van Italië. Dus als, als die man, die man die, die haalt ons tegenwoordig allemaal naar de rand van af. Want eerst was het een Italiaanse zaak, het wordt ook onze zaak. Het is. Ja, een het is even, jij noemde drie dingen. maar Even dat hmm. eerste, uh, ik zal dat even niet herhalen, want dat weten luisteren nog wel, maar er waren ook nog beelden te zien van, van dat overleg waarbij die dan een, een blonde, ik dacht dat het Deens of de Deense of de de uh, Ja, ja, uh, ja. De, even zo naar de billenkeek. Naar de keek natuurlijk. Maar die man is van een grofheid en een platheid en een, en een egocentrisme die zijn weerga niet kent. Die man moet weg. Ja, en hoe krijg je een man die in het hoofd staat van um, miljarden kapitaal, ik geloof dat hij in het hoofd staat van ja. zo'n 7, 8 miljard euro. Goede vriend van Poetin. Hoe, hoe krijg je zo'n man weg? En, en allerlei media daar inderdaad. En uh, en allerlei aan de allerlei de media die er aanhangen, ja. ja. Nou, ja. Dat is een heel droevig beeld. Hij denkt zelf dat hij met zijn coalitie gewoon de rit uh, kan uitzitten. Dus uh, we gaan zien of dat lukt. Um, dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. voor Aad van de Heuvel en Juri Albrecht waren dat. Dit is Radio 1. Lunch het is hier op vrijdag altijd een komen en gaan van mensen aan de tafel. Het heeft ook alles te maken met dat er op vrijdag nog altijd de mogelijkheid is van een beslissingsronde in onze nationale nieuwsquiz. Hoewel, dit keer moet hij echt van goede huizen komen, die laatste kandidaat. Uh, want 102 punten, Paul Vonk, Oeh. dat is de hoogste score. Hadden ze dat tegen je gezegd? Of... Nee, dat. Uh... Nee, want we moeten even zeggen. Jij bent uh, vrij laat ingevlogen, ja. daar had iemand afgezegd. En uh, jij ja, hebt dus uh, je wel kunnen voorbereiden, laat dat duidelijk zijn. Maar het was vrij kort de uh, dag dat we je hebben gevraagd om hier te komen. Klopt. Uh, Paul Fonk uit Hilversum geeft les aan groep 8. De fabricius school, ja, uit groep 8B. Moet ze allemaal even de groeten doen? En Even snel heen en weer ook nu. Moet je ja, ik zo weer geven? terug. Ja, ah, oh, kijk aan. Nou, die, dus, zit allemaal, uh, uh, die zitten allemaal aan de radio, oh, als het goed is. Oké, okay, nou dan gaan we het snel afhandelen. Uh, 102 punten, dat is de uitdaging. We gaan eerst de nieuwsfactor okay. bepalen. Nationale Nieuwsquiz. Mauro is een leuke jongeman die we vanzelfsprekend allemaal het goede toewensen. Hier hebben wij een hoepeltje, brandend hoepeltje, dat houden we op zes meter hoogte. Als jij er doorheen kunt springen, dan ben je welkom in ons land. U zet het mes op de strot van Mauro en u zegt hem al half door. Als het CDA deze jongen uitzet, dan zet ze haar eigen christelijke waarde uit bij het grofvuil. Ja, de emoties gierden door het parlement gisteren... toen de mogelijke uitzetting van Mauro Manuel werd besproken. Hier is vraag 1. De CDA-Kamerleden Kopjan en Ferrier gaan nu waarschijnlijk toch tegenstemmen. Maar dat lijkt voor ons nog weinig zoden aan de dijk te zetten. Omdat een oppositiepartij heeft aangekondigd minister Liers wel te steunen in zijn voornemen. Welke partij is dat? Uh, SGP? Is goed, heeft twee kamerzetels. En dat heft de stemmen van Kopjan en Ferrier dus weer op. Vraag 2. Gistermiddag werd er ook in de vaste commissie... voor immigratie en asiel gesproken over Mauro. En ook daar was de toon bijzonder fel. De voorzitter liet zelfs een aantal toeschouwers uit de zaal verwijderen. Welke PVV'er is voorzitter van deze commissie? Geen idee. Meneer, meneer, uh... nou, meneer Wilders is het niet. Uh... Nee, ik weet het niet. Nee? nee ik He heb niet zoveel met de PVV, eerlijk gezegd. Nee, het is Hero Brinkman. Ach. Je ja. hebt uh, het ook uh, voortdurend aan de stok met uh, Hans Pekman van de PvdA. Oh, die ja. uh, ook het woord, uh, die, die het woord ontnam toen ze ruzieden over de procedure. Vraag 3. Het Pro-Mauro Kamp hoopt dat het CDA-congres morgen de eigen fractie op andere gedachten brengt. De Christen Democraten hebben ervaring met pittige congressen. We herinneren ons nog de rumoerige bijeenkomst waar vorig jaar werd ingestemd met het Regier- en Gedoogakkoord. Dat congres werd gehouden in de Rijnhal. In welke stad was dat? Uh, Arnhem. Dat is goed. CDA's verzamelen zich morgen in de jaarbeurs in Utrecht. De minister Leers zei vandaag dat hij vol goede moed daar naartoe afreist. Vraag 4, geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Dan speel je tegen jezelf, dan vallen ballen verkeerd. Het is het onbegrijpelijke in de sport. Je ziet het overal. Je ziet het in alle bekerdagen. Ja, en het, het is ons ook gebeurd en dat moeten we onszelf kwalijk nemen. Ja, als fanatiek feyenoord weet ik dit. Een dramatische avond gehad gisteravond. Dat is Ronald Koeman. Ja. Dat kan je wel zeggen, ja. Uh, ze blameerden zich na die fantastische reeks uh, in, de, in de competitie... door in de beker dus te verliezen met twee-een van uh, eerste divisionist Gohead Eagles. Vraag vijf, AZ, de nummer één van de Eredivisie, had het zwaar. Pas in de verlenging werd er gewonnen van het nietige Dordrecht. Tegen wie moeten de Alkmaarers nu aantreden in de volgende ronde? Ja, dat is tegen die club uit Amsterdam, moet ik de naam noemen? Neem maar aan van wel. Uh, ja, dat is Ajax. Het <laughs> kost je veel moeite, schier. Ja, dat is wel... Vol... Maar het is gelukt. Ja, nou ja, het is voor het goede doel, moet je maar denken. Het is inderdaad Ajax. De loting levert naast Ajax zit Nog een uh, mooi affiche op. FC Twente moet het in de achtste finales opnemen tegen PSV. En zo wordt dus al vroeg in het bekertoernooi een belangrijke schifting gemaakt. Laatste vraag. Gaat goed tot nu toe, hè? Uh, laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. Je, moet, uh, zeggen, uh, je krijgt een aantal aanwijzingen te horen. Ja. En uh, het gaat over een persoon uit het nieuws. Als jij weet wie het is, onmiddellijk stoproepen. Want dan is het... Auw! Neem me niet kwalijk, ik zijn persoon, ja? maar het is een onderwerp uit het ah, nieuws. Okay. Maar de regels blijven hetzelfde. Als je denkt uh, te weten wat het is, onmiddellijk stoproepen, want dan zetten we de teller met de punten ook stop. Okay. Dus een onderwerp uit het nieuws. Hier komen de aanwijzingen: 4. Werkruimte waar je op wacht staat. 3. Een wet uit 1850 zorgde dat ik in elke gemeente kwam te staan. Stop. Postkantoor. Waarom denk je dat? Ja, die zijn, die zijn opgeheven uh, gisteren het laatste in de Neude in Utrecht. Dus ik... De andere aanwijzing was geweest, boekhandels en siga sigarenboeren hebben mij verdrongen. En uh, de laatste aanwijzing was geweest, gisteren sloot mijn laatste vestiging aan de Utrechtse Neude. Ja. Heel goed. Okay. Het is inderdaad het uh, postkantoor. P kantoor is een werkruimte en als je post sta je op wacht. Dus vandaar die cryptische eerste omschrijving. Ja, snap ik niet. De postwet van 1850 bepaalde dat elke gemeente een postkantoor diende te krijgen. Nou, daar zijn we dus ook op teruggekomen. Um, dat betekent dat wij hebben uh, zeven. Dat betekent ook dat er zometeen vijftien vragen goed moeten zijn om te winnen. Dat kan wel, Poel. maar dan moet je echt alles uh, goed scoren. En uh, je doet het tot nu toe hartstikke goed. Dus uh, we gaan dat nog even zien en dat wordt dus nog eventjes uh, spannend.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 Gaat het al de hele tijd over. Ook net in de quiz nog even. Hij is intussen de beroemdste asielzoeker van Nederland. Mauro Manuel. Angolees die op negenjarige leeftijd naar Nederland kwam en opgroeide in Limburg. Gisteren debatteerde de Kamer heftig over zijn uitzetting. De oppositie wil dat minister Leers het besluit om de jongen terug te sturen heroverweegt. En diende daartoe een aantal moties in. Maar daardoor is de steun van het CDA nodig. En die partij is diep verdeeld. Morgen is daar een congres. Vandaar onze stelling. Het CDA moet alsnog instemmen met een verblijfsvergunning voor Mauro. Bent u het daarmee eens? Sms dat dan naar 70- dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. Telefoonnummer 0800-1101. Dus 0800-1101. U kunt naar onze website En Als u twittert eens of oneens, doe dat dan met Hekje Stam. Dan zijn we terug met Paul Vonk uit Hilversum. Het is echt spannend, want 15 kan net, denk ik, in 90 seconden de tijd. Maar dan moet het echt allemaal goed zijn. Als dat lukt, dan ben je gewoon de winnaar. Nou, ik doe mijn best. Ja, want 102, dat is de hoogste score tot nu toe. 90 seconden de tijd, als gezegd. Hier komen de vragen. De nationale nieuwswis. Welke oud-staatssecretaris wilde Mauro in 2009 al uitzetten? Uh, Albaira, Dat is goed. Er was gisteren een schutter actief in een dorp. In welke provincie? Uh, uh, Groningen? Nee, Drenthe. Welk oh. Zweedse bedrijf gaat niet langer samenwerken met Sony? Sony Eriksson. Dat is goed. Wie is uitgeroepen tot beste wielrenner van het jaar? Uh, Philip Gilbert. Is goed, Nederland is het WK-korfbal in China begonnen met een zege op welk land? Oh, die heb ik net nog gehoord. Uh, Engeland? Nee, het was Portugal. Oh. Slechts 3% van de CDA's wil dat wie de nieuwe partijleider wordt. Uh, ja, die, die gladjakker uh, van het CDA. Hoe weet hij nou? Uh, ja. Stop, pas. Maxime Verhagen, de premier ja. van welk land heeft een ontmoeting met de Britse koningin afgezegd om een bezoek aan de filmset van The Hobbit te brengen? Ja, is... Dus van welk land was die premier? Uh, Zweden? Nee, Nieuw-Zeeland. Aanleg van welke lijn wordt onderwerp van een theatervoorstelling? Betuwe lijn? Nee, Noord-Zuidlijn. Hoe heet de fabrikant die per abuis kipshaute kroketten in verpakkingen van kalfsvlees heeft gestopt? Mora. Is goed. Welke actiegroep begint vandaag een bodemprocedure om het rookverbod weer in alle horeca uh, te laten invoeren? Clean Air. Is goed. Welke telefoonfabrikant is aangeklaagd namens inwoners van Canada en de Verenigde uh, Staten uh, vanwege storing? Storing. Is goed. Tweede Kamer heeft gisteren aangegeven meer te willen weten over de vliegramp in welke plaats? Eh, uh, Portugal? Nee, pas. Het was Tripoli. Morgen vindt in het American Hotel een besloten herdenkingsdienst plaats... voor welke schrijver? Harry Mullis. Is goed. In Australië is de grootste gouden wat gepresenteerd? Uh, Munt. Is goed. Welke Britse band is van plan een nieuw album met oude opname te maken? Rolling Stones? Nee, het zijn de mannen van Queen... Oh, zonder, zonder Freddie Mercury. Ja, nou. ja, tenzij ze die ergens gevonden hebben. Nou, nee, hij ziet er slecht <laughs> uit de laatste tijd. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. <laughs> um, en ik hoop maar even dat Maxine van Hagen niet heeft meegeluisterd. Ja, nou ja, goed. Ik, sorry, ik, ik moet hem wel weten, hoor. Maar... Jij zei het ook trouwens. Um, Paul, ja, het was moeilijk, want 15, dat, dat zou heel krap zijn geweest. En je moest te vaak passen. Toch heel goed gespeeld, vind ik, voor iemand die vrij laat is ingevlogen. 8 um, had, had je er goed. Maal 7 is uh, 56. Nou, ja. Ja, sorry. Niet tevreden? Nee, nee, zeker niet. Ik hoop niet dat mijn klas me zo meteen. Uh... Nou, <laughs> ja, ik vind dat ze niet moeten zeuren. Nee, hoor je niet. het goed, jongens? Ja. Ja, niet zeuren? Nee, ik vind dat je het keurig hebt gedaan. Nogmaals, we nodig je bij deze uit om dan nog eens een keer terug te komen. Dan kan je echt goed voorbereiden. Oh, dat, uh, dat vind ik leuk. Over een tijdje. En dan, uh, dan weten we dus uh, dat, je, dat je er echt wel wat vanaf weet. Maar het is nu keurig gespeeld. En je krijgt het prijzenpakket mee. Dat moet je dan misschien maar delen met de klas. Kaarten, oh. kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Oké. Okay. Daar kunnen boterhammen in. Hartstikke goed, oké. Okay. Bedankt. Leuk dat je meedeed. Paul Vos, graag gedaan. Paul Vonk. dank u. Uh, sorry, neem me niet kwalijk, Paul Vonk. Uh, we gaan naar de winnaar van deze week natuurlijk. Uh, en hij zat natuurlijk thuis mee te turven of het allemaal een beetje in zijn uh, straatje uitkwam. Hans de Jong, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik vond het super spannend. Want die 102 punten die bleken toch uh, heel goed te zijn. Gelukkig wel, ja. We, had, we, hadden, we hadden aan het eind even wat, wat gedoe erover... want het, het ging over dat 1-1-4 en, en 1, 1 4 4 ja. Waarbij jij terecht zei van nee, dat klopt echt dat, dat antwoord dat ik had gegeven. Dus daarom was er nog wat onduidelijkheid. In eerste instantie had je 96, maar toen hebben we het opgehoogd naar 102. En uh, nou ja, dat blijkt gewoon uh, zeer solide te zijn geweest. Weet je, weet je wat je met het geld gaat doen? Ja, rekeningen betalen. <lacht> <lacht> Zo simpel is het. Dus, uh... ja, ik weet niet of het dan dekkend genoeg is, maar... Uh... Nou, het is, uh, het, het is passen en meten uh, iedere maand, maar... Uh... Dit kan ik heel goed gebruiken. Nou, het, het dus. komt je toe. Uh, Dank keurig je gespeeld um, en gefeliciteerd nog een keer. Ja, dankjewel. En als we ook nog blijven blijven, nou, dan hebben we een goed weekend. Kijk eens aan. Hans de Jong <laughs> was dat. Wij melden ons uh, zometeen om kwart over één weer. Dan uh, gaan we het hebben over Hollywood. Dat bestaat al een tijdje. Dat is natuurlijk het filmmecca van, in ieder geval Amerika... maar misschien wel van de hele wereld. En de vraag is, waarom is er eigenlijk nooit zo'n Hollywood in Europa geweest? Het antwoord komt zometeen, na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen. NCRV Zometeen om twee uur vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live Hero Brinkman, luister in de pels van provinciebestuurders. Theaterproducent Hans Cornelis als gastrecent. De column van Bert Brussen. De sportwerk van Frits Barend en live muziek van Orchard Eye. En u bent ook welkom in de corona in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag live! Radio 1. Het nieuws van alle kanten. DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 25% korting op alle OptiMax kindermultivitamines... zonder kunstmatige toevoegingen. Zembla deze week over twee pleegouders die zijn veroordeeld wegens misbruik en mishandeling. Samen hebben ze in ruim 10 jaar 77 pleegkinderen opgevangen. Vanaf het begin was meldpunt kindermishandeling gewaarschuwd. Toch bleef jeugdzorg kinderen plaatsen. Misbruikt onder toezicht in Zembla vanavond 10 voor half tien bij de VARA op Nederland 2.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 Dus check van A naar als u dit weekend wel naar uw schoonouders gaat. Yep. Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Dit is Radio 1.